Zeven uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De leden van de PvdA hebben het liefst Diederik Samson als nieuwe leider. Dat blijkt uit een peiling van een vandaag onder duizend PvdA-leden. Samson krijgt er 54 procent, Ronald Plasterk volgt met 31 procent. Nebhat al staat derde met 9 procent. De andere twee, Martijn van Dam en Le Jacoby, krijgen maar een paar procent.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 De nucleaire onderzoeksinstallaties in Petten en Delft... zijn veilig bij extreme omstandigheden, dat schrijft minister Verhagen. Onderzocht is of de installaties een aardbeving... of extreme weersomstandigheden aankunnen. Er is ook bekeken of de reactoren voldoen aan alle vergunningen... en veiligheidseisen. Aanleiding voor de zogenoemde stresstest... is de kernramp vorig jaar in Fukushima in Japan. Minister Kamp ziet er niets in om werknemers weer WW-premie te laten betalen. Vorige week opperde FNV-voorzitter Jongerius die mogelijkheid op voorwaarde... dat het kabinet niet morrelt aan hoogte en duur van de uitkering. In de Tweede Kamer noemde Kamp het voorstel onverstandig. Hij benadrukte dat de WW-premie voor werknemers kort geleden is afgeschaft... en dat dat administratief eenvoudiger is. Verder zou herinvoering slecht zijn voor de koopkracht. Dan nog het weer. Vanavond eerst nog opklaringen. Vannacht raakt het bewolkt en trekt de wind aan. Morgen eerst nog droog. Daarna vanuit het noordwesten veel regen. En het wordt dan zo'n 8 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog drie files. Eentje op de A4. De Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwouderdorp 5 kilometer. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Westervoort 2 kilometer. De rechterreishok is daar dicht voor een spoedreparatie. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam voor de Heinenoordtonel 2 kilometer... heeft te maken met wateroverlast en zijn er twee rijstroken dicht. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Uw Colbert kan niet meer dicht en uw broek lijkt wel een legging. Niet zo gek, u heeft een zittend beroep. Tijd voor actie. Dus u belt. 1888 nummerinformatie Met wie kan ik u doorverbinden? Met de sportschool? Nee hoor. Ik ben op zoek naar een Turks naai Gumel in Amsterdam. 1888-nummerinformatie. Als je opeens een nummer nodig hebt. Van KPN, 80 cent per minuut. Wapenindustrie, kolencentrales, kinderarbeid. Weet u wat uw bank doet met uw spaargeld? Bij de ASN-bank weet u dat wel.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 Aanstormend talent, om half negen s'avonds nog onbekend... en twee uur later het gesprek van de nacht. En dit is wat het weekende gebeurde. De première van het eerste programma van een jonge cabaretier. Afgaan, voormalig vluchteling, via Tajikistan en Rusland in Nederland beland. En nu in de theaters met zijn show. Gevaarlijke gedachten. Hier is Dara Faisi. Uw presentator is Petra Possel. En Dara Faisi heeft zijn eerste recensie binnen... Ja, dat klopt. Uh, trouwens, bedankt dat ik uh, mocht komen. Ja. Ik vind het een eer om hier te zijn. We ik luister, vinden het een eer om jou te ontvangen. Dat is hartstikke lief. Ja. Zullen we nu allebei even een kleine buiging ja, maken? dat zien de uit. mensen thuis niet. Maar, uh, ja. hey, je hebt je eerste kritiek binnen, man. De Volkskrant ja, ja. vandaag. Drie sterren, dat is heel goed. Ja. Je kunt vijf sterren hebben, maar daar ja. moet je nooit vanuit. Maar dan moet ik gewoon ophouden met Cabaret. Dan, als ik, als dan, ik de vijf haal... Dan ben je ik, vond, ik heb hem daar doorgenomen. Ik moet je wel één ding zeggen. Ik, ik las hem vanochtend en ja. uh, ik was super gespannen, Want ik had nog nooit... Uh, een recensie meegemaakt, dus het is alsof je je kindje uit handen geeft... en iemand anders uh, erover moet gaan oordelen. Maar ik vond dat, uh, dat de Volkskrant, uh, wat ik altijd een hele kritische krant vind... Uh, toch een, een, een, een vrij positief stuk hebben geschreven. Ja. Dus daar was ik heel blij mee. De kritische noot is, zolang bij zijn Faisi. Faisi bij zijn kernonderwerp blijft... spatten de vonker er vanaf. Ja, dus dat is, een dubbe, dus, een, dus een, een, dat is een dubbele boodschap uh, eigenlijk, ja. hè? Dus uh, ik denk dat ze daarmee bedoelen dat, uh, of de man die het heeft geschreven bedoelt, dat um, het verhaal, dat vond hij heel goed. Hij vond dat het een heel interessant uh, verhaal te bieden had. Uh, maar hij vond bepaalde stukken, bijvoorbeeld als ik uithaal naar mijn eigen generatiegenoten. Dus als ik uit het verhaal stap en eigenlijk meer maatschappij kritisch word. Dat vond hij dan uh, niet altijd even boeiend. Ja. Nou ja, goed, dat is zijn mening. Hij wilde vooral het verhaal horen van Dara Faisi, de vluchteling. Denk ja, dat? Dat vond, ja, ik denk, uh, hij had ook inderdaad geschreven dat hij dat verhaal... Uh, ik geloof nog nooit op die manier had gehoord. Dat vond, dat vond ik wel een groot Zo top. scherp en zo uh, geestig. Ja. En uh, ja, dan spatten de vonken er van af, zei hij. Ja, dus, dat, vond ik, dat vond ik wel echt een compliment. Patrick van der Hanenberg heeft het geschreven. ja Dus ik vond, ik vond de kritiek ook... Uh, daar, daar kan ik absoluut wat mee, want daar, daar luister ik dan ook echt naar. Um, maar ik was blij dat ik, dat ik gewoon een... het is eigenlijk een hele positieve... Recensie en daar werk ik wel stiekem blij van. Ja. Maar nou zei je voor de uitzending tegen mij: Ja, maar ik krijg eigenlijk nu ik een show maak, krijg je ja. aan de lopende band ja. commentaar. Iedereen vindt er wat van. Mm -hmm. Honderden meningen en ook allemaal nog verschillende meningen. Ja. Hoe leef je daarmee nu? Ja, dat, je moet eigenlijk... Uh, want voorheen uh, was ik gewoon uh, had, had ik natuurlijk geen show. Dus dan, dan is er niks. En nu krijg je een show. En iedereen ziet dat en interpreteert dat op zijn eigen manier. Mm -hmm. um, wat ik wel heb geleerd is uh, in die vrij korte tijd... dat je een soort filter moet inbouwen. Dus dat je, ik noem maar wat... Uh, stel je voor iemand, een ander artiest loopt naar me toe. Of uh, ik noem maar wat, jij loopt naar me toe. Uh, en jij zit in het vak, jij hebt verstand van cultuur. Dan zal ik jouw mening... Um, uh, daar zal, dan zal ik daar meer waarde aan hechten. Dan aan wiens mening? Dan als uh, iemand bijvoorbeeld uit de zaal komt en zegt... Uh, nou, leuke typetjes, jongen. Uh, dan zal ik denken, nou, oké, okay, ik ben blij dat diegene een leuke avond heeft gehad. Maar ik hecht meer waarde dan uh, aan de mening van, een, van, een, van een, iemand uit het vak. Ja, en als het dan bijvoorbeeld een uh, heel knap Turks meisje is met een hoofddoek... maar onder wel gewoon een blote belly waar een ringetje uit de navel komt... Uh, dan dan uh, kijk ik of haar broers in de buurt zijn. En als die er niet zijn, dan, uh, dan vraag ik haar telefoonnummer. Dan gaan we Oké, okay, gewoon... maak je ja. gewoon een date. Klaar. Oké, okay, zo, zo wil ik het graag horen. Ja, ja, ja. Echte Precies. vakman, puur zang. Ja. Ja. Ja. Oké, okay. uh, Dara, welkom. Nogmaals, Dank je wel. bij Kunsthof dinsdag 6 maart het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week. En u kunt reageren op deze uitzending via onze website radiokunsthof.nl. Daar hebben we een gastenboek, daar kunt u uw vragen stellen, uw opmerkingen maken. Dara Faizi is onze gast. Hij is cabaretier, 23 jaar oud, debuteert nu met zijn show. Gevaarlijke gedachten en over die gedachten gaan we het hebben. Maar... Um, het is een heel bijzondere show trouwens, waarin zowel lichtvoetig als ernstig beschrijf jij jouw leven als voormalig vluchteling. Teg tegenwoordig je leven als allochtoon in Nederland. Maar uh, dat, ja, dat is allemaal begonnen in Afghanistan. En ik dacht toch even het nieuws nog even met je doornemen. Daar hoefde ik niet zo heel ver uh, te zoeken ja. qua Afghanistan. Ja. Want daar is het elke dag uh, schiering en inslag. En nu mm -hmm. dus ook weer. Gisteren zijn namelijk bij een zelfmoordaanslag uh, bij Bagram in Afghanistan... twee burgers uh, om het leven gekomen, vier mensen gewond geraakt. Volgens een Taliban-woordvoerder was het een uh, vergelding... voor de recente verbranding van Korans op de basis buiten Kabul. Nou, al, al met al is dit allemaal weer aanleiding voor de Amerikaanse plannen... voor de aftocht uit Afghanistan die gepland staat in 2014 eventueel uit te stellen. Want dat strategisch partnerschap wat er aan moet komen met Afghanistan... dat zou wel eens helemaal niet van de grond kunnen komen. En jij kijkt nu ook zo van hoe ja, hadden ze kunnen denken ja, dat dat er wel ik, kwam. Ik, ik ben zelf in Afghanistan geweest. Dat heb je waarschijnlijk ook in de show meegekregen. Uh, je hebt daar... opgetreden voor militairen. Heb, ja, toen ik uh, net begon eigenlijk, een paar jaar geleden. 2008. Uh, ja, toen ben ik uh, gevraagd door Defensie om daar op te treden. Ik heb toen ook, toen ik daar was, heb ik buiten de optredens om ook met militairen gepraat. En ik vroeg aan ze, hoe lang denk je dat we hier moeten zitten? En de meeste van die jongens zeiden... minimaal 25 à 30 jaar wil je enig verschil gaan zien. En nu hoor ik dat ze nu al willen gaan terugtrekken. Terwijl het land ligt A in puin. En B, de, de, de politieagenten en militairen die ze opleiden... ja dat zijn jongens die niet eens zelf willen vechten. Die, mm. die staan er eigenlijk puur voor de vorm en voor de gratis maaltijd. In plaats van dat ze echt uit een soort ideologisch standpunt mee willen... Uh, bouwen aan een land. Dus mm -hmm. ik, ik zie het vrij somber in. En ik, merk, ik, ik snap natuurlijk dat er in Europa de recessie is, is ingeslagen. In Amerika gaat het ook niet denderen. Dus we kunnen eigenlijk een oorlog niet gebruiken. Uh, maar ik vind het wel sneu dat, dat ze nu zo langzaam eigenlijk een soort exit-strategie aan het inzetten zijn. Want dat kan het land niet gebruiken. Jij, bent, jij, jij zou ervoor zijn uh, dat de Amerikanen langer blijven, dat Absoluut. wij er allemaal langer blijven? Absoluut, ja. ja. Ik ben ook een grote voorstander van de missie in Afghanistan. Al is het nu in een, in een sobere vorm. Uh, een politiemissie. Ik, ik vind absoluut zeker de Nederlandse troepen. Want ik heb de Nederlandse troepen daar destijds gezien in het zuiden. En, en ze staan uh, zeer goed aangeschreven bij de lokale bevolking, Omdat de, Nederland de Dutch approach, mm. dat is, uh, dat is uh, dat wel is een hele het... vriendelijke... Ja, vriendelijk, dat je Maar dat je ook um, je verdiept in de lokale gebruik. En niet zoals bijvoorbeeld de Amerikanen gewoon een dorp inrijden... en bijvoorbeeld tegen een vrouw begint te praten. Want dat, dat, dat lijkt heel normaal, maar... Uh, Zo'n vrouw kan dan uh, ja, echt hele ernstige problemen krijgen... als een Amerikaanse soldaat met haar praat. En bijvoorbeeld de Nederlandse soldaten... hebben een hele uitgebreide uh, briefing en training... waarbij ze weten, oké, okay, bepaalde dingen kunnen we wel doen... bepaalde dingen kunnen we niet doen. En daarom is het ook, daarom is het ook heel jammer dat um, die kennis daar weg is. Want, want die jongens, uh, die, die kunnen echt een land opbouwen. Want je kan wel bruggen bouwen uh, en, en infrastructuur aanleggen... maar je, je, moet, je moet de mensen van binnen beter proberen te maken. Want het is een, het is een heel... Um, het is een heel um, kapot land, ook mentaal. Kapot land? Ja. ja. Dat, is, dat is jouw land? Ja, dat is, dat is waar mijn roots liggen, ja. ja. Wat, wat, wat ervaar je eigenlijk als jij, als jij nieuws over Afghanistan leest of ontvangt? of Er is genoeg, genoeg nieuws, ja. er is altijd wat aan de hand. Ja. Hoe ervaar je dat? Nou, ik, ik vind het... Uh, ja, het is zelden goed nieuws natuurlijk. Het is nooit dat er... Uh, dat er nieuws uit Afghanistan komt. dat er een nieuw Waterpolo. Rink... Ja, waterpolo. <laughs> ja. ja, Ik probeer daar een beetje op een luchtige manier mee om te gaan. In de show, door uh, eigenlijk uh, te benoemen dat er nooit positief nieuws vandaan komt. Ja. Uh, en dat is natuurlijk nooit echt leuk om te horen... dat het land waar je roots liggen, dat, dat, dat altijd uh, kommer en kwel is. En daarom, ja, je ontwikkelt op, op den duur een soort schild. Dat je dat, dat je dat een beetje langs je heen begint te gaan. Het is eigenlijk heel jammer dat je op een gegeven moment... Um, ja, dat je bijna immuun wordt voor, uh, voor de nare berichten die binnenkomen. Maar dat is uh, zelfbescherming, begrijp ik? Ja, dan? tuurlijk. Dat is op een gegeven moment het stomp je een beetje af. Omdat je te, kijk, als je echt. Stel je voor, vandaag zijn er vier omgekomen, geloof ik. Stel je voor, als je echt gaat ja, verdiepen in het leed, wat die vier mensen en wat de familieleden daarvan meemaken. En je gaat je ermee identificeren. Ja, dan, ik denk dat het dan heel moeilijk wordt om te leven als je alles zo dichtbij haalt. Ja. Maar, dus je houdt een ding een beetje op afstand. Maar dat schild hoeft niet altijd te werken. Dus ik mm. kan me ook voorstellen dat er momenten zijn... misschien zelfs wel onverwachte momenten zijn... dat je geraakt wordt door, ja, door nieuws. Door dat wat er in Afghanistan gebeurt. Ja. Wa wat is een moment wat voor jou diep ingegrepen heeft? Uh, hoe bedoel je dat? In het algemeen? Of, uh... Nou ja, uh, het is 19 jaar geleden dat je daar weg bent gegaan, maar er is in die negentig jaar... denk ik wel, zijn er zoveel hoogte- en dieptepunten... vooral dieptepunten, wat je al zegt, geweest. Ik kan me voorstellen dat er een moment is geweest... Die dat jou echt persoonlijk nou ja, geraakt heeft. Ja, persoonlijk uh, vind ik moeilijk om te zeggen. Ik heb, ik heb veel meegemaakt. Um, ik vind het zelf altijd heel moeilijk als ik berichten hoor... Dat, um, waarbij, waarbij kinderen bij betrokken zijn. Dat vind ik heel moeilijk. Mm -hmm. Dat is wel echt... Uh, ik uh, ben niet iemand die heel snel... Uh, Huilt of emotioneel wordt. Maar ik kan wel, als ik, als ik dan bijvoorbeeld hoor dat. dat, dat een, uh, een, uh, ja, een, een. een kinderziekenhuis bijvoorbeeld. per ongeluk is geraakt door een raket. En vier, vijf jaar geleden, toen de aanvallen op Afghanistan. Uh, uh, vol bezig waren, gebeurde dat nog wel eens. Dat bij NAVO-bombardementen. Uh, verkeerde doelen werden geraakt. Ja, daar kon ik wel echt een brok van in mijn keel krijgen. Ja. Of dat ik gewoon een dag. Uh, ja, mijn dag gewoon niet lekker voelde. Dat, dat is wel echt heel heftig als je, je beseft dat gewoon. Stel je voor dat hier gewoon op Laren. Uh, in, een, in een kinderdagverblijf. dat daar opeens een, een, een mortier inslaat. Mm -hmm. en gewoon 18 kinderen doorgaan. Ik dacht zijn. ook gewoon, ik zet gewoon zwaar in met Laren. Gewoon. Ja, ja, ik <laughs> zet, hele neem een rijke gewoon, dorp Laren. Neem een bevoorrecht. blank dorpje. <laughs> ja. waar, waar de Land je uh, om de oren vliegen. Nee, maar, maar kijk, als je, als je, als je dat. Als je dat voor je ziet, ja. stel je voor dat dat hier in Nederland ja. zou gebeuren. Hoe, hoe groot, hoeveel stille tochten zou je dan hier niet krijgen? Ja. En als je dan voorstelt dat het daar dagelijkse realiteit is... Uh, dan, dan is het wel heel, uh, heel wrang. Dan komt het wel heftig binnen. Beschouw jij Afghanistan nog als jouw land... Um, nou, ik, ik beschouw het, ik, het. Mijn roots liggen daar. Dus uh, het, is, het is absoluut ook een onderdeel van mijn identiteit. Maar ik moet zeggen dat ik niet echt meer heimwee heb naar een land. Ik bedoel, ik, ik kan heel lang ook van Nederland wegblijven. Uh, en dat is dan niet dat ik het dan heel erg mis. Ik moet wel zeggen... Je hebt dus nooit heimwee eigenlijk? Uh, ik heb heimwee naar de mensen. Ik ben uh, echt... Het is uh, waar mijn hart is. Daar, daar, daar, daar is mijn huis. Uh, ik ben wel echt verliefd geworden op Amsterdam. Ik vind Amsterdam echt een prachtige stad. Dus ik zou nooit... Uit deze omgeving weg willen. Uh, maar ik heb wel gemerkt, omdat, je, omdat ik heel vaak van land ben gewisseld, dat, uh, dat ik niet zo snel meer hecht aan, aan spullen, bijvoorbeeld, of, of, aan, of aan een plek. Maar je zei wel, ik heb geen heimweer meer naar uh, Afghanistan. Dus er zijn wel momenten geweest dat je nog wel verlangde naartoe, of niet? Nou, dat, dat valt wel mee. Kijk, als je op een gegeven moment. Um, eh, ik noem maar wat. Ik ben in Nederland uh, opgegroeid. Ik ben hier eigenlijk. Uh, Um, ja, gewoon volwassen geworden. Ik woon hier al vrij lang. Vanaf je negende, toch? Ja, vanaf mijn negende. Uh, ik ben nu 23. Nou, dan, dan uh, uh, merk je op een gegeven moment, uh, als ik bijvoorbeeld, ik was een tijdje weg uit Nederland, Ik ging op vakantie voor een tijdje, echt voor een langere periode. Nou, dan, dan, ik voel me, ik, voel, ik mis dan wel de mensen hier, maar ik zou zo gewoon ergens anders heen kunnen verhuizen. Als ik de mensen van wie ik hou met me mee kon nemen, maar dat kan niet altijd. Het, het, het bijzondere is eigenlijk toen we gingen kijken naar... Van waar gaan we het over hebben met deze Faisi. Um, toen, toen kwamen we er eigenlijk achter dat bijna niemand uit jouw omgeving... ook iets weet of iets vertelt over de jaren uh, voordat jij in Nederland was. Dus de negen jaren daarvoor. Uh, de, de jaren dat je in Afghanistan uh, leefde, maar ook daarna in Rusland leefde, in Moskou. Mm -hmm. um, en eigenlijk weet niemand daar iets van. Is dat, is dat bewust beleid? Ja. Wat is het bewuste beleid daarvan? Nou, ik. Uh, ja, bepaalde dingen hou ik gewoon voor mezelf. Bepaalde dingen zijn uh, van mij. Mm -hmm. uh, als je, waarschijnlijk heb je dat gemerkt in de voorstelling. Uh, begint het leven hier in Nederland? Juist. Uh, het begint. Uh, het asielzoekerscentra? Ja, in de asielzoekerscentra. En het eindigt, uh, het eindigt weer in Afghanistan bij het hek. Um, maar het is, ja, je, wel, je, je kan wel alles in de groep gooien. En, uh, en alles bespreekbaar maken. Maar ik vind wel dat bepaalde dingen... dat ik daar ja, op zijn minst nog niet over wil praten. Omdat je daar nog niet aan toe bent, ja. emotioneel? Ja. Is dat het? Ja. Het is gewoon te heftig. Ja. En... Is dat moeilijk dat er zo'n deel is waar je eigenlijk. wat je eigenlijk niet met ons kunt delen? Of met je ons is dan een beetje vrijpostig, maar misschien zelfs met je vrienden niet kunt delen. Nou, mijn vrienden weten het wel, maar jullie, jullie, jullie hebben een hele hardnekkige redactie. die u maar bleef bellen. Uh, maar ook mijn, natuurlijk, ik, ik, mijn, mijn directe omgeving weet wel mm, genoeg over me. Maar er zijn wel bepaalde dingen. Kijk, je moet je voorstellen, zo'n voorstelling die ik speel. is een vrij persoonlijke voorstelling. Ja. Het is echt een heftige voorstelling om dat avond en avond te spelen. Ik speelde het afgelopen week drie dagen achter elkaar in een vol Bellevue. Waarbij mensen in de zaal zitten die uh, gewoon voor dat komen. Dus ik kan, ik kan niet zeggen van... Nou, vanavond heb ik er geen zin in. Ik ga een tandje met. Nee, je moet gewoon elke avond volle bak geven. Dat vergt al vrij veel van me. Uh -huh. Als ik dan niet bepaalde dingen afbaken... en niet bepaalde dingen voor mezelf hou... dan voel ik me ten eerste dat ik te veel te koop loop met bepaald leed... En ten tweede uh, ben ik voor de zomer waarschijnlijk uh, in een gesticht opgenomen. <laughs> en zal ik het... Je gaat emotioneel onderuit. Ja, ja. ja. Er zijn bepaalde, ik, ik heb uh, voor mezelf een bepaalde, um, ja, bepaalde grens getrokken. Tot hier mag je bepaalde dingen van me weten. En ik merk heel snel dat bijvoorbeeld journalisten... Die zijn natuurlijk heel hongerig naar het verhaal. Mm -hmm. ze, ze voelen van, oh, hier zit iets, hier mm -hmm. zitten uh, sappige gedeeltes. Dan gaan we er eens even ja, lekker in geuren. We gaan ernaar te kijken. Maar ja, dat is uh, wellicht dat ik daar ooit nog uh, iets over ga schrijven. Het, ik, is, het, is, het is namelijk ook precies wel uh, jouw kracht. Je voelt de urgentie van jouw voorstelling. Omdat jij iets te vertellen hebt... wat de meeste mensen op het podium misschien niet zo... Dingen te vertellen. Nou, Ik denk dat je daar een heel goed punt heeft, hebt. Uh, ik, ik heb inderdaad geen kleinkunstopleiding. Uh, ik, ik, uh, ik ben gewoon een universitair student... die gewoon allemaal saaie opleidingen doet, deed. Uh, mijn reden... Nu ben je reden... met communicatiewetenschappen in nu, ja, Ik heb ja. rechten gedaan en uh. ja. nu, uh, nu uh, doe ik uh, communicatie bijna klaar op de VU. Uh, mijn reden om comedy te gaan doen was ook niet... omdat ik heel nodig uh, de kleinkunstenaar moest uithangen... of omdat, uh, omdat ik heel graag aandacht wil, maar dat is gewoon... Dat, is, dat zeg ik ook in de show. Dat is gewoon echt noodzakelijk kwaad. Als ik dat niet zou doen. Dan zou het, dan zou het echt uh, om kunnen slaan in, in ongewenst gedrag. Mm -hmm. dat, dat meen ik ook wel echt oprecht. Mm -hmm. En ik merk dat ik dat in het theater. Ik ben het gewoon gaan doen. En ik deed mee aan een festival. Met een heel klein programmaatje. En ik merkte meteen hoeveel impact dat had. Iedereen zat van oké okay, dit moeten we meer zien. En ik merk dat nu met de première die we hebben gehad. merk ik dat mensen denken. Oh wacht maar dit is, uh, dit is niet iets wat we kennen. Mm -hmm. Deze jongen. Uh, is die wel helemaal in orde? Dat is, wat, dat is hoe de mensen ernaar kijken. Uh, dat weet ik niet. Ja, nou tenminste, ik, ik heb nooit gedacht: deze jongen is hier nou wel helemaal in orde. Mm -hmm. Maar ik heb wel uh, ervaren dat de pijn van het zijn, uh, zoals Kamagurka dat wel eens mooi heeft uitgedrukt. <laughs> dat is mooi gezegd, ja. De, de pijn van het zijn zit daar wel heel erg onder. Uh, ja. ook, ook onder elke grap. Ik bedoel, je, vo, je voelt gewoon dat het geen spielerij is. Hoe voel je dat? Ja, omdat je gewoon ziet. Je hebt een rare combinatie van heel erg charmant zijn. Maar daar toch wel een tamelijk gevaarlijke blik bij in de ogen. Ja. En dat je denkt. Oeh, wacht even. Wat gaat deze jongen nu? Wat gaat hij ons nu flikken? Ja. En dat flik je ook een paar keer. Laten we even luisteren naar een fragment. Elke week hing er in de kantine van het kamp een lijst. Het was niet zomaar een lijst, het was een vrij bijzondere lijst. Want op deze lijst stonden namen van. Mensen die in Nederland mochten blijven. En de namen van mensen die zich klaar moesten maken voor vertrek naar het land van herkomst. Bovenaan de lijst stonden namen die mochten blijven. Achter deze namen stond de Engelse term status. En onderaan de lijst stonden namen van mensen die moesten vertrekken. Achter deze namen stond in het rood die poort. Ik heb uh, sindsdien ook nooit meer zo'n soort lijstje gezien. Want, want deze lijst was... Elke week weer een bron van of ongelofelijke vreugde of hartverscheurend verdriet. Ik heb, ik heb sindsdien ook nooit meer zoveel contrast gezien op één A4'tje. En misschien raad je het al, maar Virouz, onze kapper, die stond die week ook op de lijst. En hij moest zich klaarmaken voor vertrek naar Iran. En voor hem was dit zo'n levensbedreiging dat hij uit pure wanhoop dezelfde dag nog zijn deur barricadeerde, op de vensterbank klom en dreigde te springen. En, en binnen no-time was er een menigte verzameld van, van allemaal kampbewoners... die allemaal gespannen onder zijn raam naar boven stonden te kijken. Want ondanks de verschillen in kleur en afkomst... waren ze op dat moment verbonden door één gedachte. Er komt een kamer vrij! Wauw! Nee, maar dames, dit was echt het penthouse van het kamp, hè? Het was echt heel breed opgezet, één bij anderhalf. En ik zie jullie een beetje bezorgd kijken met zo'n blik van... dit is helemaal geen leuk verhaal. Maak je geen zorgen. Het heeft een happy end. Wij hebben uiteindelijk die kamer gekregen. Nou ja, zo gaat dat wel vaker. We, we, het was muisstil in de zaal. Ja, dit is een ja. opname uit, uh, van afgelopen weekend. Allemaal ongemakkelijke blanke mensen. Ongemakkelijke blanke <laughs> mensen. Ik dacht, mogen we hier nou om lachen of niet? Hoe hmm. zit dit ook alweer? Uh, dit komt uit de show uh, Gevaarlijke gedachten van Dara Faisi. Hij is onze gast vandaag in Kunststof. U kunt reageren op deze uitzending via onze website radiokunststof.nl. En die show is dus afgelopen zaterdag in Bellevue, in Theater Bellevue in Amsterdam, in première gegaan. Een, een prachtige uh, mengeling van vleierij, van charme en dan raken. Uh, de Volkskrant schreef inderdaad. Uh... Een combinatie van, van charme en uh, vrolijk cynisme. Ja. vond het een mooie zin. Vrolijk. vrolijk cynisme is het ook wel. Vind je lief. dat, ja? Ja, ik vind het ook. Oké. Okay. Ja, vrolijk cynisme, goede, goed omschreven. Wat, uh, het verhaal begint in dat asielzoekerscentrum. Eigenlijk daarvoor. Het, het begint eigenlijk uh, uh, op, het, uh, op het vliegveld, Schiphol. Ja. Uh, niet, in, een, in, een, in, een, in een ruimte waar je moet wachten op het eerste gesprek met de IND... Uh, en dat, dat is een, een locatie op Schiphol die niet ver is, niet ver van de, van de terminals vandaan zit... en van de tax-free winkels vandaan. Uh, en daar zit je eigenlijk te wachten op het, uh, op het eerste gesprek. En als je dan je eerste gesprek hebt gehad... en dat is een vrij zwaar gesprek... want ze, ze zitten met een vertaler en een IND-medewerker... zitten ze uh, je te ondervragen. Mijn moeder vooral, want ik zat ernaast. Jij was vier... Nee. nee, je was negen. negen nee. Oh, nee, je moest wel spreken, zeker, of niet? Nou, uh, Gelukkig vroegen ze geen dingen aan me. Ik, ik, ik herinner me als de dag van gisteren. Maar ik weet nog wel dat we dat gesprek hebben gehad. En dan wordt alles omhoog gehaald, want ze willen alles weten. Ze zijn net, uh, net een journalist, alleen ze hebben macht om, uh, om door te drukken. Uh -huh. En als, uh, als dat allemaal is uh, behandeld... Uh, ik weet nog dat ik daar zat en ik zat echt te zuchten. En het IND-medewerkster uh, dacht... Oh, wacht, en dat kind uh, stoort half in. En toen pakten ze onder... Uh, bureau, zo'n stapel met lollies. En die gaf ze dan aan me. Dat, maar dat was echt zo'n ambtenarenlolly. Weet je, die lag daar voor kinderen die half aan het instorten waren ook. Dat kunnen we weer aftrekken. Ja, dat is ook een post waarschijnlijk ergens. En ik, ik, ik zei zo, nee schat, ik ben niet toe aan een lolly. Laat me gewoon met rusten. Maar het bizarre was, toen waren we klaar met het gesprek. En toen werd, je, werd er gezegd, je mag nu naar het kamp. Maar ik dacht, we worden met een busje gebracht. Maar toen kreeg je gewoon een strippenkaart. En toen mocht je gewoon op de bus gaan wachten... Uh, om naar het vluchtelingenkamp te gaan. Dus we stonden gewoon letterlijk met tassen... gewoon bij de bushalte, naast een omaatje. En dan uh, uh, moesten we richting Haarlem... moesten we ons daar een soort van inchecken. En dan word je daar in het systeem verwerkt. Zeg maar. dat, nee. was wel, dat was wel echt bizar. Dat ik dacht, nou, het is wel, het is, het is wel echt wat ze, waar wat ze zeggen. Dus je een heel zelfstandig land is. Je moet wel, alles, <lacht> je moet wel echt moet alles zelf gaan doen. doen. <lacht> Wist je wel hoe een strippenkaart werkte? Meteen? Nee, maar dat was echt bizar. We kregen een felletje papieren en we, lopen, we stappen die bus in... En, en die man kijkt ons raar aan... En uh, ja, mijn moeder spreekt, sprak wel Engels, dus ze probeerde het uit te leggen. Maar het was, uh, het was natuurlijk, alles was weird. Alles was uh, Maar sindsdien weet je gewoon wel dat Nederland een heel gastvrij land is. Um, in, in die jaren vond ik, uh, vond ik Nederland wel een heel warm land. Maar Misschien komt het ook omdat ik, omdat ik uh, nog de taal niet sprak... En, en de nuances van het racisme niet begreep. Uh, maar ik, ik denk wel dat het wel wat harder is geworden. ik weet nog... Toen we hier kwamen, toen vond ik het. Uh, ik vond alles heel, heel, heel lief en fijn. Volgens mij is het wel, maar goed, dat weten we allemaal. Dat het op een gegeven moment is verhard. na bepaalde momenten in de Nederlandse samenleving. Maar ik moet zeggen, toen we hier net kwamen. toen was het wel. Ik vond het wel een heel warm linksland. Maar er wordt heel vaak gezegd dat dat eigenlijk alleen maar een soort oppervlakkige wollen deken was. die verhulde dat wij deep down inside eigenlijk helemaal niks van vreemdelingen moesten hebben. Heb dat, je dat is, dat is uh, ook iets wat ik in de show. Uh, aanhaal uh, op sommige momenten, dat ik inderdaad zeg uh, uh, en dat vind ik ook in het algemeen, dat, dat je soms niet helemaal weet of mensen nou uit een bepaalde politieke correctheid uh, jou een compliment geven of, of ze het echt menen. Kijk, dat is ook, een als mensen vragen me, dus wat betekent gevaarlijke gedachte waar komt die titel vandaan? Uh -huh. Dus eigenlijk is dat een titel, omdat ik uh, daarmee zonder enige gêne alles zeg wat ik denk over deze samenleving. En het verhaal dat ik hierheen ben gekomen. en hier ben opgegroeid. en weer terug ben gegaan om daar voor de troepen te spelen. is een heel mooi kapstok. om eigenlijk heel veel dingen te benoemen. Uh, en ook, ja, eigenlijk. ik, ik, ga, ik ga gewoon los. Ik, ik, ik hou me nergens in. En daarom merk ik dat de lach vaak in de show. niet echt. Uh, vaak een uitbundige lach is, maar vaak ook echt een. Uh, oh, oh, zo'n lach. Ja, en ook zelfs dat mensen zich geconfronteerd voelen Ja, met heel zichzelf. erg, heel erg. Ik hoor, ik hoor van mensen Maar Want zeggen. ik neem aan dat je niet alleen maar Afghanen voornamelijk in de zaal hebt zitten. Uh, 90% is uh, gewoon regulier theaterbezoeker. Ja. Dus dat is uh, nou een zoals aantrekkelijke vrouw zoals jij. Ja. Dus daar komt, daar komt het een beetje op neer. Ik, en ik, zelf... wacht, ik wacht nu tot het moment dat ja. je me helemaal neer gaat zamelen. Nee, Nee, maar ik, ik merk wel, uh, gelukkig in Amsterdam uh, kwamen er uh, ook meer Afghanen. Want ik heb begrepen dat... Ik kreeg bijvoorbeeld een meneer naar me toe na afloop van de show. Uh, die, die gebrekkig Nederlands sprak. Een hele lieve Afghaanse man. En die zei: Ik werk hier niet ver vandaan van de Bellevue in de spoelkeuken. Maar ik zag je posters door de stad hangen. En ik dacht: Hé, hey, dat is een Afghaanse jongen. Zo ziet hij eruit. En die naam is ook Afghaans. Dus toen ben ik maar naar de show gegaan. Maar ik ja. ben voor het eerst in het theater. En ik zei: en Wat vond je ervan? Hij zei: Ik vond het geweldig. Ik was, ik was echt trots. En ik moest huilen op het eind. Hij had gewoon geheld op het eind. Volwas, volwassen fan van 40. Ja. En hij gaat nu vaker naar het theater. Dat is voor mij het grootste compliment van het hele weekend geweest. Dat een man die nooit naar het theater gaat... naar het theater gaat, naar me toe komt en zegt... ik ben blij dat je bepaalde dingen zegt bepaalde dingen die, uh, die anderen niet zeggen. Ja. Maar toch maak je ook de kachel aan met vluchtelingen, ja. asielzoekers. Je maakt de kachel aan uh, met, met allochtonen, mm -hmm. met, met jongens, uh, vervelende Frans, jongens... Gewoon segment allochtonen. Uh, ...die erg mm -hmm. in hun oude taaltje en in hun, in hun <laughs> nare gewoontes uh, ja. hangen. Ja. Uh, eigenlijk maak je voornamelijk de kachel met iedereen wel aan. Maar toch ja. wel op een, op, een, op een lieve manier. Is dat een manier ja. die het beste werkt? Ja, ik denk, uh, nou, jij zegt lieve manier. Uh, als je gewoon puur textueel kijkt naar wat ik aan het doen ben, is het heel hard. Tenminste, als ik het vaak teruglees, denk ik, jezus, hoe kom ik hiermee weg eigenlijk? Maar dat komt natuurlijk omdat je, um, als jij jezelf kwetsbaar durft op te stellen naar een zaal... en een klein beetje van je hart laat zien, dan als dat oprecht is, dan merkt de zaal dat ook. En die hebben op een gegeven moment dus, oké, okay, Dara... We, we mogen jou. Kijk, oké, okay, je bent nu los aan het gaan over dus andere mensen. Dus je moet mensen. ze toch eerst min of meer gepaai'd hebben? Nee, je moet eerst jezelf laten zien. Het, ik, zeg niet, ik, ik doe niet aan paaien. Uh, in het begin van de show sloop ik mezelf volledig... Uh, door, door middel van grappen ook. Ik, doe, ik haal mezelf compleet onderuit. Er, er blijft vrij weinig van me over. En daarna ga ik verder met de rest. Dus ik laat aan het begin van de show zien... door middel van sowieso hele gevoelige, kwetsbare momenten... waarin ik mezelf echt blootgeef, voor een gedeelte. En ook waarin ik laat zien dat ik zelf spot heb... En, uh, en mezelf vooral niet heel serieus neem. En ik heb gemerkt dat als je dat doet... als je de zaal heel duidelijk laat merken... ik vind mezelf niet per se een hele toffe peer. Dat zij zoiets hebben van... Nou, jij mag nu. Jij hebt nu de vrijbrief om over anderen te praten. En als dat ook nog eens goed geschreven grappen zijn en, en interessante gedachten, dan, uh, dan dan, kom dan je blijf de... je overeind. Dan ja. kom je overal mee, mee weg. Maar echt letterlijk. Ik bedoel, ik zeg dingen. Nee, ja, we hebben we hebben, nou nog... hebben, we, nog hebben nog meer? we hebben ontape. We hebben het ontape. Maar we gaan eerst naar de verkeersinformatie. De A12 is Rijkswaardstaat bezig met een spoedreparatie van Utrecht naar Duitsland. Tussen Arnhem-Noord en Westervoort zat daarom drie kilometer file, want de rechte rijstrook is dicht. In de Heidenoortenol zijn nog steeds twee rijstroken dicht richting Rotterdam. Ik heb het over de A29. Het heeft niet echt gevolgen meer voor het personenverkeer, maar vrachtwagens moeten wel omrijden in beide richtingen via de Moerdijkbrug. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Vandaag praat ik met uh, cabaretier Dara Faisi. Hij is afgelopen weekend in première gegaan met zijn debuutshow. Uh, Gevaarlijke uh, gedachten. Zijn uh, show, een cabaretshow die uh, in Theater Bellevue in Amsterdam in première is gegaan. Uh, we hebben het over die show en we hebben een fragment klaarstaan... waarin, uh, waarin je niet zozeer jezelf op de, op de korrel neemt, maar uh, je generatie. Laten we even luisteren. Uh, en als ik dan naar mijn leeftijdsgenoten kijk, en vooral... Mijn leeftijdsgenoten hier in Nederland. Dan vind ik wel dat ze. misschien ook wel eens gewoon puur voor de, voor, voor de variatie. ook een aantal maanden in zo'n kamp hadden mogen zitten. GELACH. Gewoon puur om een beetje. Ja, om een beetje niet, niet last te hebben van de moderne ziektes... zoals keuzestress. Want dat zijn de ziektes die er nu heersen. Ik zie er aan een paar in de zaal dus kijk, ik wil niet onaardig doen. maar ik vind. dat mijn generatiegenoten. twintigers. de meest zelfingenomen talentloze, egoïstische kutgeneraties tot nu toe. Goedenavond. Uh. Dat is wat ik vind. En vanzelfsprekend mag u reageren op deze uitspraak. Dat, dat, jullie hebben dit ook uitgeknipt? Het ja. komt nog allemaal grappig eraan. Nu lijkt ik een hele nare, nare jongen. Nou, is heel goed. Dan gaan ja. we dit nog even zwaar aanzetten. Nee, want anders dan, dan, dan gaan we, dan wordt het allemaal van hele lange fragmenten. Ja, ja. Maar wat, wat, wat leuk is, is dat je een paar typetjes opvoert. Uh, ja. me, meisjes met, met ux. Ja. en eindeloos met hun iPhone in de weer in, in, in, een, in een koffiezaak. Ja. Dennis is een van je, van je figuren. Ja. Het zijn eigenlijk allemaal een beetje verveelde jongeren die uh, ja, die, het zijn, ja, het zijn de stereotyperingen van de jeugd. Dus een Dennis is de typische jongen van mijn generatie. Uh, en dat is inderdaad een jongen met een uh, diepe weehals en een nonchalante blik. En iemand die constant op Facebook. Uh, Zit en, en verveeld voor zich uitkijkt. En, en, en Bloem is dan uh, zijn koppie. Ook zo'n heerlijke naam. Ja. Ja. ja, maar ik heb wel echt van, gewoon een beetje... Je hebt naar goede ik dagen. Heb, Ja, ik heb er echt over nagedacht. Ja. <laughs> ja. Ja. En, en Bloem is exact hetzelfde. En nee, ik moet natuurlijk met Bloem praten omdat ik... Uh, ja, Zij is een meisje. Haar, ja, ze is een meisje en ik vind het aantrekkelijk. En, en daar, ik merk wel dat als ik, uh, als ik dan de vrouw uh, typeer... Uh, dat dat voor... Dat, uh, elke, alle drie dagen dat ik in Bellevue stond, was dat elke avond weer... Een soort explosie van herkenning bij mensen. Want het theaterpubliek, uh, wat ik heb, is dan vaak rond de 40, die hebben vaak kinderen. Vaak hebben ze wel zo'n dochter of jongen thuis zitten. En uh, uh, er is natuurlijk ook een percentage jongeren in de zaal. en die herkennen vooral zichzelf. Mm -hmm. En ik kreeg op Facebook kreeg ik ook zoveel berichten van, van, uh, van, van mensen die waren geweest. die dat ze, hey je pakt ons wel heel hard aan, maar er zit, dus helaas zit er wel een kern van waarheid in. Je kan het moeilijk ontkennen. Ja, en het grappige is toch dat, dat wij begrepen dat de meisjes zich gewoon altijd na de show wel proberen uh, even kennis te maken met de cabaretier. Omdat... Van wie hebben ze dat begrepen? Ja, ja diepgravend <lacht> onderzoek weer, hè? daar kan ik niks over zeggen. Maar... <lacht> ja, dat, ik heb... dat is toch zo? Ik bedoel, het, het, het, het blijkbaar vinden, vinden de bloemen van de samenleving het mm -hmm. uh, toch, toch leuk om een beetje gepest te worden. Ja, ze het snappen is, het is, het is natuurlijk ook wel. Sowieso als Bloem of Dennis naar het theater gaan, dan is het, is het vaak wel HBO Plus. Dus dan, uh, ja. dan weet je, dan zijn ze wel uh, zitten wel in een ander segment. Uh. Maar er zit ook oprechte ergernissen over ja. die generatie. Ja, achter. dat ben ik ook echt. En is dat nou omdat jij, omdat jij tamelijk voor je kiezen hebt gehad in je leven en dat je nu in een land komt, of vanaf je negen in een land bent waar materialisme en verveling zo pregnant is? Of wat zit erachter? Ik vind sowieso... Je zegt kiezen voor je leed, pijn. Ik vind sowieso... Er is geen maatstaf voor menselijk leed. Dus je kan niet zeggen... Oh, Dara heeft dit en dit meegemaakt. Maar bij mij is mijn tante overleden. Dus daar staat voor. Het is altijd... Wat de ene ervaart iets heftiger dan de ander. Wat ik wel vind is dat. En dat komt natuurlijk ook omdat um, het in Nederland heel lang. en nog steeds een heel prettig uh, leven is geweest. En zeker de. mijn generatie, de twintigers, de begin twintigers. Um, die hebben niet echt iets meegemaakt. Uh, de, de, de, de, het is nu is er een, is een recessie, maar dat is eigenlijk het ergste... wat er tot nu toe is gebeurd in Nederland. En voor de rest is het allemaal redelijk makkelijk en zachtjes gegaan. En dus de opvoeding bij heel veel bijvoorbeeld van mijn, uh, van mijn vrienden kennissen... Dat, dat is echt een, heel, het is een soort positivisme, positief denken. Zo van alles is positief. Uh, kan maar, alles bereiken in het leven en het is allemaal... Uh, en ik zeg niet dat het verkeerd is, ik begrijp ik niet verkeerd. Nee, Maar je, maar, maar, maar, maar je, je bent eigenlijk te te hard voor jezelf als het betreft leed. Want jij zegt van, nou ja, uh, je kan leed niet meten. Nee, mm -hmm. maar wij komen allemaal hier... In, in, in Jouw generatie hier in Nederland... komt niet uit een situatie dat hun vader is vermoord... en zij hoeven te vluchten uit een land... waar ze niet degene kunnen zijn die ze willen. En dat is die van land naar land trekt... en, en geen enkele vrijheid Maar om wat, wat wil je ermee zeggen? Betekent Dan dat mee... ik een betere mens ben? Nee, toch? Nee, maar dat betekent ja. wel dat jij... Uh, uh,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 En, en het gaat lekker, maar als ik bijvoorbeeld een hele goede tegelzetter was... of, of, ik, of ik, ik kon heel goed schilderen, dan zou ik daar het maximale uit gaan halen. Mm -hmm. Want iemand anders heeft al zijn of haar leven voor mij opgeofferd. En daarom als ik dan om me heen kijk en ik zie, ik zie de, soms wel de gemakzucht... waarmee mensen omgaan met hun leven, dan denk ik van ja, maar uh, het is al zo kort... en ik geloof niet in een hiernamaals. Dus ik denk echt, dat je, je moet het nu gaan doen... Of mensen die naar me toe komen, ja, ik wil dit en dit gaan doen. Maar ja, ja ik weet het niet hoor. Misschien over vijf jaar of zo. Ik, ik, weet je. Dus eerst wel even lekker chillen. Ja, maar dan denk ik van... Het leven het is voordat je het weet ben je dertig, voordat je het weet ben je veertig. Het gaat zo snel. En het is zo zonde om je te laten remmen door... Niet eens door angsten, maar gewoon puur door gemakzucht en onwetendheid ja. Dat is wel waar ik me aan kan hergeren. En uh, Ryan of Rian, dat weet ik niet, maar ik denk Ryan. Klaus, dat is een, een, een vriend van je met wie je eigenlijk uh, groot geworden bent op, in Amsterdam. Ryan Ween. Klaus, ja, ja. Ryan Klaus op school hebt gezeten. Is trouwens nu uh, een hele, hele bekende skateboarder. Hij is gewoon... Echt waar? Ja. Oh, en journalist in de opleiding begrepen. Ja, ja, klopt. Ja. Ja. En hij, uh, hij zei over jou, hij was geen uitbundige jongen, niet verlegen, maar hij bemoeide zich gewoon niet zo snel met mensen. Hij was de grappigste en de de scherpste jongen van de groep. Een beetje cynisch, mm -hmm. echte grappen maken, maar ook heel serieus. Zo was hij heel serieus bezig met zijn school. Mm -hmm. Hij haalde hoge cijfers en was bezig met de stof. In tegenstelling tot de anderen begrijp ik dan. Uh, daarin tekent zich dan toch af de verantwoordelijkheid... die je voelt om, ja. om het goed te doen. Ja, ik moest wel. Ik, ik was op mijn zeventiende klaar met het, uh, met het ateneum. En uh, het gewoon veel negens ook. Dat was ook echt de doelstelling. Daarom, je begon over zo'n recensie... Dat is voor mij een rapportcijfer. Ja. En dan merk ik wel dat oude patronen omhoog komen. Het moet niet, het moet wel gewoon... Middelmaat gaan we niet nee. voor. Het moet wel echt gewoon goed zijn. En dat had ik destijds ook al. En dat, dat is de middelbare school. Ik heb Brian op middelbare school leren kennen. En daar, uh, ja, daar was ik ook daar was ik wel een stuk verlegen. Ik was toen al bezig met schrijven, maar ik durfde nog niet op te treden. Dus ik was wel stil, maar ik was wel constant aan het observeren. ja. Ja, dat is wat ik deed. Oh, ik dacht dat je nu in de oh, Je, dacht, zat, dat ik, je dacht, dacht dat ik nu je ging... Mij, nee, want ik hij, dacht hij, dat je mij hij, nu zat te observeren. <laughs> nee, je want hij zegt dat deken. ik heel stil was. Maar ik was wel een soort, uh, soort naar mannetje wat achterin zat. En iemands zwakke plek analyseerde. Ah, en op voilà. een gegeven moment wist exact hoe ik diegene kon uitschakelen. Als hij iets over me zei, over mijn kleding. Heel prettig. Of, want dat is, dat is wel waar iets mee, waar je mee te maken krijgt. Als je de, zeg maar de, de, de buitenstaande bent in een groep of het nou komt omdat je uit een lagere sociaal-economische klasse komt... of omdat je slecht Nederlands spreekt of omdat je een kleurtje hebt. Ik had alle drie ingrediënten, dus ik was knetterpopulair. En dan leer je wel vrij snel om, als je bijvoorbeeld verbaal sterk bent... Om, om dan een soort weerwoord te hebben. En ik heb dat ook wel mede daardoor ontwikkeld. Dus dat op, een gegeven moment, op een gegeven moment wist iedereen gewoon bij Dara... Dan moet je gewoon aardig tegen doen en je moet hem gewoon dingen geven... Want anders uh, komt het beest in hem naar boven. Ja, want ik was wel... Ik, ik heb, later heb ik ook van heel veel... Uh, ik, ik groeide op op een uh, hele witte, uh, lichtelijk elitaire middelbare school in Amsterdam En ik hoorde van iedereen daarna. In mijn, in mijn perceptie was ik een heel stil verlegen jongetje. En iedereen zei, mensen waren echt gewoon bang voor je. En dat ik dat gewoon helemaal niet herkende. Wat ik zei tegen een van jullie redactrices... Uh, ik zei dat ik een heel verlegen jongetje was... En zij uh, sprak een van mijn vrienden en die vertelde weer... nee, dat, was, dat was, was wel een teruggetrokken jongen. Maar niemand ging hem pesten. Dat was niet iemand waar je uh, overheen Nee, Daar kwam je niet mee uh. Nee. En later hoorde ik van, van... ik ben nu vier, vijf jaar van de middelbare school af. En ik hoor van mensen nog steeds zeggen van... Uh, ja, je was wel een beetje, de, een beetje de dark horse. Mensen wisten niet of je gewoon... op een middag gewoon met een oesie naar school zou komen. <laughs> gewoon niet trainen. <laughs> Heb je, ja, heb je ook wel eens gebruik gemaakt van deze onzekerheid die je blijkbaar met mensen teweegbracht? Ja, dat is hoe ik. Wat, dat is, wat, dat is hoe ik in mijn, wat ik in mijn voorstellingen doe. Uh, als ik in mijn voorstellingen de zaal kijk... en ik ga echt door op een bepaalde riff... of ik loop de zaal in en ik pak iemand. Ik pak heel vaak uh, mensen uit de zaal. Ja. Ik heb een gedeelte in de show waarin ik daar bepaalde dingen mee doe. Uh, ja, dan gewoon letterlijk. Ik had een keertje een vrouw die. nou, die, die stort er nog net niet in omdat ze het echt oprecht eng vond. Ik kan echt. Uh, dan merk ik dat ik een andere kant heb. Een, een donkere, enge kant. Nou, en je, ik, loopt ook, je loopt ook het tweede deel van de show met een soort. Het is niet echt een militaire outfit, maar het doet er wel aan denken. En ja, het is, is vrijdreigend. Het, het, het kan een mengeling zijn van een, een militaire outfit of, of, een, of, een, uh, of, een, uh, of een bewaker. Het kan eigenlijk alle kanten op. Het ja. kan, het is een, uh, ik heb het ook expres uh, een bepaald outfit gekozen om. Uh, om het in het midden te laten. Maar ik merk inderdaad dat de tweede helft van de voorstelling. wordt meteen de toon gezet. door, het, ja, door gewoon mensen in de zaal aan te pakken. Je bent eigenlijk een man met twee gezichten. En dat vond ik ook wel blijken uit de keuze van, uh, van, je, van je voorbeelden. We, we hebben je voor de uitzending gevraagd wie zijn nou je voorbeelden. En toen kom je, kom, kwam je met twee verschrikkelijk uiteenlopende uh, cabaretiers. Ja, uh, ja. Comedians aanzetten. Mm -hmm. We gaan eerst even naar Herman Finkers. Want dat, okay. is, dat is één van die twee. En het mooie van de dubbele is... Er heeft jarenlang een beloning klaargelegen van 1 miljoen dollar... voor de atleet die als eerste niet te beroerd was die dubbele mijl onder de 8 minuten te lopen. Een zekere Selassie uit Ethiopië, liep op 1 seconde na onder die 8 minuten. Dus dat betekent, als die Selassie uit Ethiopië één secondetje harder had gelopen, dan had hij 1 miljoen dollar verdiend. Dus die negers zijn zo verrekte lui. Even een mondpoel. Beproefd Herman Finkers recept. Heerlijk. Heerlijk. heerlijk. Ja. Zo zou jij het ook kunnen doen. Waar, niet dat jij, jij doet het anders, maar hij. Ja. Hij aait en hij slaapt met dezelfde De kant. reden dat ik uh, uh, heer Ma, heer Vinkers uh, aandroeg was. Uh, ik, he, Vinkers was een van de eerste cabaretiers die ik zag toen ik in Nederland was op tv. Ik denk dat ik toen net een jaar, nee, ik geloof nog, nog net een jaar in Nederland was en ik zag hem op televisie. En ik begreep er helemaal niks van wat hij aan het vertellen was op tv. Maar ik zat ernaar te kijken en ik dacht: dit is uh, alsof ik naar een oom van me zit te luisteren. En ik vond de, de, het ritme van de zinnen vond ik heel mooi. Ik vond een hele warme man. En later begreep ik wat hij eigenlijk vertelde en vond ik hem eigenlijk nog leuker. Maar dat is ook waar zijn kracht inderdaad zit. Is, uh, het is een hele lieve man en hij zegt net iets uh, prachtigs uh, over Negers. En hij komt hem gewoon mee weg. Omdat je, je mag hem, je houdt van hem. Ja. Dat, is, ja. dat vind ik ook echt zijn kracht, daarom hou ik ook heel veel van hem. Daar, daar zit je dan tegenover, want daar kwam je dan ook mee als tweede naam. Uh, ja, misschien kennen sommige mensen hem niet, dus dan kun je hem even introduceren. Ja. Bill Hicks. Bill Hicks uh, is iemand die ik uh, later in mijn tienerjaren, maar dat ligt al zo ver achter me, uh -huh. uh, heb, heb leren kennen. Toen ik op de middelbare school zat en een neerslachtig mannetje werd, uh, vond ik uh, Bill Hicks. Bill Hicks is eigenlijk, um, denk ik, de, um, een van de iconen wat betreft stand-up comedy in Amerika. Um, hij is anders dan de meeste stand-up comedians van zijn tijd, uh, omdat hij eigenlijk de eerste was. Of een van de eerste was die echt de diepte in ging. Dus hij maakte op een gegeven moment bijna geen comedy meer. Maar dat waren eigenlijk lezingen. En het was heel erg waar. En het ging over, uh, over de maatschappij. Het ging over alles, alles wat nep en fout om, om, om hem heen was. Um, het is heel politiek, heel geladen, heel, heel scherp. Heel scherp. Uh, Hij is niet meer, hè, Bill Hicks? Hij is nee, nee, Je zou kunnen zeggen in Nederland, de Bill Hicks van Nederland, is een Theo Maas. Uh, ik, ik weet ook toevallig dat Theo Maas uh, Bill Hicks een hele goede comedian is. Laten we even luisteren naar een fragmentje Bill Hicks. NTR bring. Ik heb dit gevoel, man, because you know there's a handful of people actually run everything. That's true. It's provable. It's not a fuck. I'm not a conspiracy nut. It's provable handful, very small elite running on these corporations, which include the mainstream media. I have this feeling, who's ever elected president, like Clinton was, no matter what your promises you promise on the campaign trail, blah, blah, blah, when you win, you go into this smoky room with the 12 <laughs> industrialist, capitalist scum fucks who got you in there, and you're in this smoky room, and this little uh, uh, film uh, screen comes down, and a big guy in a cigar, boom, boom, roll the film, boom, boom, boom. and it's a shot of a Kennedy assassination from an angle you've never seen before. <laughs> it looks suspiciously off uh, the grassy knoll. <laughs> and then the film, the screen goes up and the lights come up and they go to the new president. Any questions? Any questions? <laughs> uh, just what my agenda is. First we bomb Baghdad, you got it. Bill Hates, ja, briljant. ik zal uh, voor de mensen die uh, niet Nederlands of Engels kunnen uh, vertellen waar het. het ging eigenlijk over uh, dat hij uitlegt dat de wie, wie er ook president wordt in Amerika... uiteindelijk moet luisteren naar de grote corporaties... en de grote... De De, de, de, wapen, de, de, de wapenlobby, de, de, de tabaksindustrie, de olieindustrie. Uh, en dat is heel mooi om te zien. briljant stuk. Maar je zou het zo één op één kunnen vertalen naar nu... en Bill Clinton met Obama kunnen vervangen. Want exact wat er toen aan de hand was... is nog steeds aan de hand. Is dat beide kandidaten vaak... Uh, zowel de Republikein als de Democraten worden gefinancierd... door dezelfde... Uh, grote ondernemingen, zodat, ja. zodat het beleid uh, kan worden gestuurd. Ja, ja. En deze man, uh, ja, we, we krijgen wel een royale lach, maar het is niet een man die automatisch altijd op zoek was naar, naar nee. de gulle lach. Nee. Daar moet je wel heel gevaarlijk voor durven te zijn. Ja, daarom, daarom is het ook een groot voorbeeld voor me. Om, ik, ik heb heel veel, ik heb letterlijk gewoon soms dagen achter elkaar naar hem zitten luisteren. Uh, puur om alle nuances te kunnen begrijpen. En ik begreep op een gegeven moment dat de comedy... Kijk, iedereen kan leuke grapjes maken. Ik ken zo veertig mannen in Nederland die leuke grapjes kunnen maken. Ik denk dat je pas echt, uh, echt iets uh, een bepaalde lat overgaat, een bepaalde grens overgaat... als je een lading meegeeft. Dan wordt het pas interessant. Dat is de reden waarom we Bill Hicks kennen. Deels omdat hij hele goede grappen heeft. Maar voor een groot gedeelte omdat hij eindelijk dingen durfde te zeggen... die misschien niet zo 1, 2, 3 in een... In een komen die club thuis horen. Want je moet begrijpen, hij speelt niet in mooie theaters... Uh, zoals wij dat hier in Nederland mm -hmm. hebben. Hij speelde gewoon in, in kroegen, in, in, in Texas... Uh, waar mensen gewoon uh, bier zaten te drinken en, en te roken. Als ze en, niks vinden, dan, ja. dan draaien en, ze de rug toe. En dan komt hij met zijn boodschap. Mm -hmm. Terwijl mensen gewoon uh, in de fabriek hebben gewerkt. Nou, dan heb je wel echt ballen. Als je, als je dat consequent durft te doen. Hij durft gevaarlijk te zijn. Ja. ja. Maar jij zoekt dat ook op. Ja. Maar... Nu Op dit moment, zoals, zoals je die show nu aan ons presenteert... Eh, is, is, is de gevaarlijke lading eigenlijk, de springlading die eronder zit... is dat wij gewoon zien aan jou dat het je ernst is. Hè? Dus dat het niet een verhaaltje is waar je gewoon rustig achterover kunt hangen... en de krant bij kunt lezen. Maar dat komt omdat je put uit, uit die authentieke geschiedenis van je... Ja. Heb je, heb je nog meer uh, noten op je zo wat dat betreft? Of is dit je unieke verhaal waar we straks allemaal mee de diepte in gaan? Uh, nou, ik ben sowieso niet van plannen om het tweede programma hierover te doen. Dat gaat sowieso niet gebeuren. Ik ga niet nog een, uh, uh, een, een aftreksel hiervan maken. Dit was een verhaal die ik moest vertellen. De tijdsgeest is ernaar. Het is nog nooit verteld. En ik heb het nu neergelegd. Nou... Gefeliciteerd. Veel plezier ermee. Uh -huh. Ik speel het nog een tijdje en daarna ga ik een nieuw programma maken. Ik merk wel al, al in, dit, in dit programma, de gevaarlijke gedachten... merk ik al de, bij bepaalde stukken... al ik al de, de, de zaadjes begin te zien voor volgende voorstellingen. Let me guess. Ik denk dat religie wel een belangrijk onderwerp is in je volgende show. Ja. Want ik begrijp dat je met, met je, met je met je honger naar en je lust voor varkensvlees de islam uh, definitief uh, Nou, ik wil, het niet, het, ik wil niet, het, ik wil niet het het een soort Essam uh, Jami gaan uithangen. Dat is het niet. <lacht> ik, ik, het is meer van dat ik. Uh, ja, ik, ik ben gewoon niet gelovig. Maar ik loop. Het is niet dat ik daar een heel uh, dat ik daarmee de vlag uithangen. Maar het is meer dat ik uh, religie in het algemeen dat ik daar mijn vraagtekens bij zet, ook in de voorstelling. Uh -huh. En ik kom ermee weg omdat ik daar gewoon grappen heb. Dus ik, dat doe ik zowel met de islam als met het christendom. Uh -huh. en de volgende keer nemen we boeddhisme. Uh, maar ik merk dat uh, mensen het ook verfrissend vinden... dat bijvoorbeeld uh, uh, er zaten, vrijdag zaten er twintig uh, Afghanen in de zaal. Maar echt gewoon gelovige Afghanen. En ik doe dan een heel stuk over religie. En zij komen naar me toe, een paar daarvan. En die zeggen, ja, dat zijn we helemaal niet gewend van een allochtoon... We zijn meestal gewend dat als een allochtoon in het theater staat... dat het dan gewoon een gezellige, uh, leuke avond wordt... waarbij iedereen gewoon met een goed gevoel naar buiten gaat. We gaan hier ook wel met een goed gevoel naar buiten... maar je snijdt wel bepaalde dingen aan... die we zeker van een Afghaan niet hadden verwacht. Er is natuurlijk vrij weinig... Vergelijkingsmateriaal. Het is niet dat de markt verzadigd is met, met Afghaanse Afgaan. comedians. Nee, <laughs> Dat is wel een <laughs> uniek selling point. Hou uh, dat vast, ja. zou ik zeggen. Ik merk wel sowieso dat mensen, het, ook, ook de Nederlandse theatersbezoekers... het heel verrassend vinden dat iemand eigenlijk die kant op gaat. Dat iemand gewoon zegt, nee, we gaan niet uh, alleen maar de gezellige tour op... maar dat mm. we gewoon uh, gaan schuren. Mm. Want dat is mijn ideale... Ik, ik geloof nog steeds, de, de beste comedy is pijn... Uh, dat is, ik bedoel, je kan het wel hebben over, uh, over, uh, over triviale dingen. En daar komt waarschijnlijk ook een leuke lach op. Maar als je echt de pijn op zoekt, dat is waar de harde lach zit. Ja, En zit er dan ook genoeg pijn, pijnlijke lading in, uh, in het onderwerp religie? Ja, maar oké. Okay, je, je, je isoleert religie nu heel erg. Maar het is denk ik uh, uh, religie, maar ook uh, uh, heel veel andere facetten... die ik hier in Nederland ben tegengekomen... Je hebt het over hypocrisie in het algemeen in Nederland. Uh, over hoe bijvoorbeeld bepaalde onderwerpen worden benaderd. Bijvoorbeeld de multiculturele samenleving. Maar dan kom ik niet zoals verwacht uh, dat ik rechts ga aanvallen. Maar ik zeg dan juist, nee, er is, bepaalde mensen hebben, hebben ook gewoon ja, eigenlijk doodgeknuffeld. De, de, de, ja, eigenlijk, ik noem het de linkse maffia. Die, uh, die eigenlijk op een hele verkeerde, dubieuze manier het probleem hebben aangepakt. Mm. Dat is een onderwerp. Heb jij eigenlijk last gehad van dat geknuffel? Nee, nee, want ik, ik, ik ben alle subsidies misgelopen. Dus daarom ben ik ook zo boos. Hoezo? Had je er niet eens met elkaar voor kunnen doen? Dan? Hmm. Ik denk inderdaad dat als ik een strafblad had en iets met rap deed, dat ik dan, <lacht> <lacht> dat er dan ergens gewoon een, een potje voor me klaar was. Er was er vast wel iets geweest. Nee, nee, maar, ik, ik weet nog wel dat ik 16 was. Dat is, uh, dat had ik, uh, ik schreef toen mijn eerste comedy show, een sketchcomedy programma. En ik zag op uh, een of andere. Uh, volgens mij op Salto zag ik een, een reclame voor. Uh, uh, dat je je eigen programma kon maken op Salto als jongere. En ik belde toen in en ik zei... Hallo, ja, ik heb een programma en ik heb een plan van aanpak... en ik heb een, een, een, zelfs een budget uh, Ach, gemaakt. Ja, ja. En toen zeiden ze... Ja, maar um, ben je ooit in aanraking geweest met justitie? Ik zei, nee, nee, ik doe gewoon een VWO... Oh nee, maar daar, daar zijn wij niet voor. <laughs> ben, je, ben je van plan om iets te gaan doen of zo binnenkort? Ik zo nee, nee. Ik ben, nee. Ook al niet. Nee, nee, dan kunnen we u niet verder helpen. <laughs> toen, toen, ik was toen 16, letterlijk, toen begon ik al dit soort dingen op te schrijven. want ik dacht, oh wacht eens even, uh, dit land is zo hypocriet als ik weet niet wat... Het is gewoon inderdaad, uh, als jij een falende, falende allochtoon bent... dan gaan we je omarmen. Maar als je een klein beetje van de grond afkomt... Ja, dan ben je niet meer interessant. Want dan, is er, dan valt er niet meer aan te verdienen. Uh -huh. Dus dan moet je maar zelf uh, uitzien, uh, uitzien te vogelen. En ik merk, als ik dat in de theaters bezoek... er waren uh, bijvoorbeeld vrijdag waar de mensen die uh, nou, bij, de, bij de PvdA zitten... en uh, die kwamen bijvoorbeeld kijken. Mensen die ook echt daar binnen... Uh, iets doen. Ja. Uh, en die kwamen en afgelopen naar me toe en die zei nou, uh, wel, wel, wel, wel kritisch, maar wel, wel leuk. Dus ik merkte wel van, ah, oké, okay, dus jij, <lacht> uh, jij weet waar ik het over heb, hè? <lacht> dus dat vind ik heel leuk om te doen, dat uh, oudere mensen dan naar me toe komen, mensen die echt iets te vertellen hebben. Het is hebben. eigenlijk een, een verschrikkelijk rijke tijd voor jou, wat dat betreft. Met, en al, het is wel, het, met ja. alle tegenstellingen ja. die er nu zijn, met, met de manier waarop mensen elkaar eigenlijk de hele tijd in de haren zitten. Ja. En het leven zuur maken. Ja, het is, is dankbaar uh, materiaal. Ik denk dat het voor een comedian nog nooit zo'n mooie periode geweest is als nu. Omdat je zeker in Nederland heel veel verschillende... Is, het is een hele dynamische omgeving waarin van alles aan de hand is. Niet alleen wat betreft politiek, maar ook wat betreft gewoon wat in de samenleving zelf aan de hand is. Uh, je, kan, je kan er tien programma's over vullen. Ga jij ook nog eens, uh, nog eens een keertje hard het snoeimes over... Uh... Over de mentaliteit van de vluchtelingen eigenlijk halen, of is dat? Uh, nou, weet is je wat ik Een, vind? een beetje ik, veel gevraagd. Ik, uh, ik neem mezelf op de hak. Maar als ik heel eerlijk moet zijn, ik zit uh, ik zit op de vu. Uh, de vu uh, pijlt uit van de van de vluchtelingen. De vu pijlt uit van de vluchtelingen. Ja, dat meen ik echt. En okay. dat heb ik begrepen ook. Ik was op de Erasmus Universiteit laatst. voor Irak. ja, zijn sound effects. Dat is Radio 1. De, de, de, de, de, bijvoorbeeld de Afghaanse. ...Iraanse mensen, uh, de, de rechtenfaculteit. Die de, studeren gewoon. Ja, maar die doen ook echt statusstudies. Dat is een soort uh, logisch gevolg. De eerste twee generaties doen, die doen alleen maar statusstudies, ja. uh, ...waar je heel veel geld aan kan verdienen. En de, de derde, vierde generatie die gaat leuke dingen doen. Dus ik ben eigenlijk echt een soort... Je bent uh, een van de eerste die eh, leuke dingen gaat doen. Ja, maar je. dat zeggen ze ook tegen me. Ze zeggen tegen mij, die mensen beseffen het niet. Het is echt een luxe om iets te gaan doen wat je leuk vindt. Want meestal, meestal van die jongens en meisjes doen uh, een tandheelkunde studie. Omdat ze weten, nou, daar zitten centjes in. Mm -hmm. En wij, moeten, wij zijn de eerste generatie. Dus ik zou vrij weinig negatieve dingen over die groep kunnen zeggen. Omdat ik gewoon vind dat heel veel Afghanen, Iraanse... Uh, sowieso de vluchtelingen in het algemeen heel goed, het heel goed doen. Maar dat komt ook waarschijnlijk omdat ze een ander motief hadden... om naar dit land te komen. Ja, de urgentie. Ja. Waar we de uitzending mee begonnen. Jij gaat aan je tegel, tegel werken. En passant vertel je me dan even... Nog hoop ik dat je. Je krijgt toch een tien minuten programma, reisprogramma. Komt eraan uh, op televisie? Van wie heb je dat gehoord? Ja, weet ik veel. Uh, oh Rob. ja, ik ga waarschijnlijk. Uh, um, ik ga stand-up comedy doen in het Oostblok en in Moskou. Waarschijnlijk, als dat uh, rondkomt. Dan ga ik, uh, en daar komt een show van, op tv? Uh, daar, zijn we, daar zijn we mee bezig. SBS weet, toch? Of dacht nee, ik? Nee, dat hoeft niet per se, maar ik oh, weet niet. Okay, okay. Maar het wordt wel. We zijn wel met iets. iets er soort komt een rekening. show. Uh, een, een soort uh, reisprogramma, schuine streep uh, comedy show. Wil jij iets uh, belangwekkends op je tegel zetten... dan kan ik, zo meteen, kan ik meteen vertellen dat Margreet Reintjes zometeen na acht uur... in twee dingen uh, praat met thuiszorgmedewerkster Ellie Manschot over stakingen. En dan gaat het met Wouter de Baar over de vernietigingskracht... en schoonheid van tornado's. Prachtige onderwerpen zometeen na acht uur. De laatste twintig seconden zijn voor Dara Faisi... Hij heeft een show, staat in het hele land met die show. Verkoopt als een tierenlier, die show, hebben we me laten <laughs> vertellen. En wat staat er op je tegel? Het uh, is van Mark Twain. Wanneer we beseffen dat we allemaal gek zijn... verdwijnen de mysteries en is het leven opeens begrijpelijk. Dat is mooi. Dank je wel. Dank, meneer Fuji, Dit was... Aflevering, laat me denken, 2438. Jawel, 2438. Morgen Daar ontvangen wij zangeres Gerry van der Kleij. Tot dan. Radio 1. En stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Europees voetbal op Radio 1. Donderdag om 7 uur de Europa League. Wente Schalke. Tot de voorzet bij de tweede falen moet Cornelis de bal wegkoppen. Valencia, PSV. Dan Lens, Hakbal Lens, Hutchinson en over de goal. En AZ, Udinese. Voor de drie schieten. Oh, het is heel mooi. Prachtig toepen. De Europa League. Donderdag vanaf 7 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ben jij een boek aan het schrijven?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 Roman, kookboek, kinderboek. Jouw succesverhaal kan beginnen bij 10pages.com. Viola, oeh, Viola Viola Festival. Muziek, danstheater, 16, 17, 18 maart in Aarlem. Viola Festival, ja, www.violaviola.nl. Dit is Radio 1.